4 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Lance Armstrong heeft onomwonden toegegeven dat hij doping heeft gebruikt. In een interview met Oprah Winfrey zei hij onder andere EPO... testosteron en bloeddoping te hebben gebruikt bij de zeven tours die hij won. Dat stopte in 2005. Na zijn rantrein in 2009 gebruikte hij geen doping meer in de Tour de France. Armstrong ontkende dat hij als leider van het US Postal Team... anderen heeft gedwongen doping te nemen, maar zei wel dat er een dopingcultuur heerste.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 Er komt een onderzoek naar de voormalige Griekse minister van Financiën, papa Constantinou. Hij zou hebben gesoemeld met de lijst van Grieken die een bankrekening hebben in Zwitserland. Uit het onderzoek moet blijken of hij de namen van drie familieleden van de lijst heeft laten verwijderen. Op de lijst staan de namen van 2000 Grieken die de belasting hebben ontdoken. In Meppel woedt een uitslaande brand in een voormalige varkensslachterij. Brandweerkorpsen uit Drenthe en Friesland zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij de brand... en zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Wel gaat de brand gepaard met een hevige rookontwikkeling. Omdat het te gevaarlijk was om het pand in te gaan... heeft de brandweer besloten het gebouw gecontroleerd te laten uitbranden. Dat zal tot vanmiddag duren. Het weer. Veel bewolking in het oosten en zuiden valt lokaal wat motsneeuw. Het vriest licht tot matig. Overdag is het bewolkt. Het blijft een paar graden onder nul. De oostenwind trekt aan, waardoor het kouder aanvoelt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800-1121 is het telefoonnummer hier van de studio van de Nachtzuster. En je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Mailen kan een nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. Uh, naast dat we natuurlijk de gebruikelijke vragen hebben... zoals normaal bij Nachtzuster... volgen we ook het interview dat op dit moment wordt uitgezonden... Voordat dat Oprah Winfrey had met Lance Armstrong. En zoals je zojuist al hoorde in het nieuws... heeft uh, Lance Armstrong luid en duidelijk toegegeven... dat hij verboden middelen gebruikte. In ieder geval ook toen hij de Tour de France uh, won. En uh, ja, zijn teamgenoot Max van Heeswijk had ik net aan de telefoon... die vond dat eigenlijk nog het meest opmerkelijk. Straks rond half vijf uh, schuift Geo Lippens even aan. Hij is van langs de lijn, daar werkt hij al uh, twintig jaar, ruim 20 jaar. En hij weet alles van wielrennen... en zal ook nog even zijn licht laten schijnen... over het gesprek tussen Oprah en Lens. Daarnaast kun je bellen met antwoorden... over hoe je katten uit de tuin jaagt. Uh, waarom er spelden in allerlei overhemden zitten die je koopt... en wie die spelden er allemaal in zitten te doen... Um, verder bijvoorbeeld Sonja die de piep hoort om één minuut over vier. Sinds ze een nieuwe telefoon heeft, komt dat geluid iedere nacht uit haar uh, boksen. Helen wil weten waarom Kroes haar voornamelijk voorkomt bij negroïde mensen. Martin wil weten hoe het kan gebeuren dat in Gramsbergen een marathon werd geschaatst... terwijl het ijs nog van slechte kwaliteit was. Amour voelt als hij zijn smartphone op zijn borst legt... terwijl hij in bed ligt, een druk op de borst... en vraagt zich af hoe dat komt en of het schadelijk is. Richard wil weten waarom de bronstijd eerder kwam dan de ijzertijd. En Sinem vraagt zich af, zij is van Turkse afkomst... wat die Nederlanders toch hebben... Met dat schaatsen? Waar komt de schaatskoorts vandaan? En dan is het nu vier minuten over vier en dat is traditioneel het moment dat ik disco muziek draai bij Omroep Max op Radio 1 en vannacht wordt dat chic en Le Freak. Oh, 1, one Van was dat 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen, maar vooral ook met je antwoorden. Want er staan nogal wat vragen open nog op dit moment. 0800-1121 dus. Meneer Ebbinga. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eens het ging over 11.81. Ja. ja? Heeft u hem geschaatst? Ja, in, uh, ik heb hem in 1956 geschaatst. In 1956, maar dat is lang geleden. Ja, dat is al een tijdje geleden. Hoeveel jaar was u toen? Nou, toen was ik in, net in militaire dienst. Ah, en, en ik kan heel slecht rekenen, hoeveel jaar bent u nu? Nou, ik ben van 35, dus dat, ik ben... Uh, ah, uh, 77. 77, oh, u bent nog een jonge bloem. Ja, uh, ja, ja. Als u nu weer komt, gaat u hem dan schaatsen? Nou, nee. Fietsen doe ik af en toe nog wel eens, op een schaatsen doe ik het maar niet meer. Maar u gebruikt geen EPO toch? Nee, nee. Wij gebruikten ook wel wat, maar het was een van het zoete dropjes, hè? Zoete dropjes? Daar fietst u op? Ja. suiker, dat namen we dan meestal, hè? O ja, dat klinkt al een stuk onschuldiger, ja. Maar in '56 was het wel iets bijzonders. Toen had ik een wij toen was ik in dienst. Toen kwam ik, kregen we nog een dag prestatielof. En dan kwamen we weer terug in de basis. En toen moest ik op... ik uh, werden weer we eens gehuldigd. Ja. En een paar uur later kreeg ik bericht van, uh, van de kapitein... dat ik moest op rapport komen. Want ik had de hele steden toch niet uitgereden. Want ze hadden mij nooit gezien. Oh. Wij, wij waren met een hele groep militairen natuurlijk. Maar ik had onderweg in Balk, was dat kreeg ik... De, mijn schaatsen kapot, de teenleer was, was kapot geraakt. Ja. En toen ben ik die jongens kwijtgeraakt. Maar ik kwam daar nou wat bekender tegen in Gaasterland, want ik, daar kom ik weg uit de buurt Dus toen hebben die schaatsen met een, paar, een touwtje, de teenleer weer een beetje aan elkaar ge, gefrutseld. En toen heb, ben ik met die oude maten van me doorgereden. En zodoende ben ik toch weer uh, smorgens opgekomen. Uh, dus s'avonds om half tien was ik weer dan Nou, maar, maar, maar, maar u heeft dus gewoon ook nog een keertje met een stukken schaats de Elfstedentocht gereden? Ja, ja het, ik, ik schaatsde dan op houtjes in om die ja. toen die tijd. Uh, ja. Ja. Op houtjes ook nog eens een keer. ja. Oh. <laughs> zeg, en, en dan vraag ik me even af, want uh, we kennen allemaal het verhaal van, wat was het, 1963? Ja dat het zo verschrikkelijk was. En, uh, maar, maar was het dan, in, in, in 1956 klinkt het nu, een beetje als een appeltje-eitje? Nou, het was wel heel, heel koud voor die tijd, hoor. Want wij lagen toen, uh, ik was op een, een leer waren. en toen lagen we daar, uh, s'nachts zat ik met overjas op bed, hoor. Want mm -hmm. zo koud was het op die kamer daar. Ja. Maar toen begon dat net die dag... Het werd ook afgeraden om te, om te schaatsen, maar het begon net die dag te, do de, te dooien. Hè? Ah, oké. Okay. Dus dan heb je de allerergste kou een beetje gehad? Ja. Ja, ja de, in het laatste stond ook allemaal water op het ijs. Hè. De, de, de, het was echt, uh, echt door. Ja. ja. Zeg, en... Um... Nou, nou, we hebben het in Nederland veel over. En de vraag van Sinem is nu eigenlijk... Wat, wat is dat toch dat wij als Nederlanders dat schaatsen allemaal zo mooi vinden? Wat is het bij u? Nou ja, wij, wij, wij, wij waren toen... In winter deden we altijd niet als schaatsen, want ik, ik werkte toen op de boerderij. En s'morgens gingen we dit even naar de, naar de smid toe. En daar werd er ook gesproken, waar we waar gaan we van uh, daar doen op. En we konden achter huis op een slootje stappen en dan reden we naar, naar de vaart toe en dan gingen we dan via de zonveert en over de leien en de naar meer, meer en weer naar, naar de balk toe en de smenkerveert weer meer, weer terug. En de, dat was, uh, nou ja, dus we, het, het had maar een paar dagen verloren. nu waren we aan het schaatsen natuurlijk, hè. Yeah. En bij de boer had je z'n niks te doen. Ja, s morgens <laughs> je wel melken en s'avonds, maar overdag had je het rustiger. Ja, daar waren wij altijd aan het schaatsen. Ja, dus het, het is... Uh, het, eigenlijk is het ook weer een uh, kip-in-het-ei verhaal. Want het zijn mooie herinneringen. Maar die mooie herinneringen ontstaan doordat je altijd maar weer gaat schaatsen. Ja, ja, ja we gingen s'avonds ook altijd naar nou, vaak. dan uh, we gingen we fietsje van, van wikkel toe. En die waar die was s'avonds verlichten. Toen we daar gingen, uh, ging daar heel gaafseland. Dat is een beetje schaatsen. ja. Zeg, meneer Ebbinga, hoopt u ook dat er een Elfstedentocht aankomt? Nou ja, dat is wel iets bijzonders, hè? Ja, ja het is dat wel je mooi, hè? He? Al die herinneringen komen dan weer eens boven, boven. Dan denk je, hé. Hey. Ja, toen uh, die in, die, in die periode dat je dat door deed, en dan werd je eerst uh, gehuldigd, en later werd je op, <laughs> bijna in, in, op, op rapport geroepen en dan werd je gestraft. Ja. Ik had toevallig de kaart nog. Dus ja. ik, ik kon de kapitein laten zien. Ja, gelukkig maar, ja. Ja. Ja, dat was wel iets bijzonders. Heeft u die kaart nu nog steeds? Ja, ja ik heb hem nog. Waar ligt die ja. dan? Oh, nou, ligt in, in het kastje, ja. In het... Oh, in het kastje. Ja. <laughs> daar nou. liggen er ook daarbij, ja. ja. Uh, meneer Ebbing, weet u hoe dat zit? Moet je tegenwoordig ingelood worden? Ja, ja, ja om, om het jaar, ja. ja dat doet we om en om. Oh, oké. Okay. Maar als je dan gewoon voor de allereerste keer inschrijft? Ja, dan is het wat lastig, hè? Ja. ja. Nou, we gaan het wel horen. De man van Sine moet het maar gewoon gaan proberen. Dank u wel, meneer Ebbinga, dat u even wilde bellen. Graag gedaan. En nacht nog. Ja. Dag. Dag. Ralf? Ja? Hallo, nacht. Ja, goeienacht. Ik hoorde een dikke uur geleden al een vrachtwagenchauffeur... Ja. Die ...over de wederopstanding. Ja, ja. En als zijn vrouw zou in Frankrijk uh, verongelukken en hij ging naar Nederland... Ja. ...en die man had daar zorgen om. Ja. En ik, ik kan hem een beetje geruststellen. Ja. Als hij heel lief is voor zijn vrouw, ja. dan weet ze hem wel te vinden. En als hij niet lief is voor haar, dan weet ze hem ook wel te vinden. <laughs> en het een noemen ze de hemel en het ander is de hel. Oh jee! Dus dat is eigenlijk, en meer hoeft hij niet te weten. Maar het is niet helemaal waar, want als zij dan naar de hemel gaat en hij naar de hel, dan... Ik vind het ja, altijd maar ingewikkeld met, het, uh, met die toestanden na de dood nog. <laughs> ja, maar ik wil niet respectloos overkomen voor de mensen... die in allerlei dingen geloven en zo, maar het ja, wordt wel ingewikkeld. Ja, maar hoe dan ook, ze weten hem te vinden. Dat, is, dat lijkt me duidelijk. Nou, dan weten, hebben we dat in ieder geval genoteerd voor, uh, en voor en die André. Man met ja. uh, en die man met zijn overhemd... Ja. Die, die, uh, daar is niks aan te doen, al die spelden, kartonnetjes, plasticjes enzovoort... Het enige waar hij voor moet oppassen, want ja. je bent alles aan het weggooien... Ja. dat hij niet ook zijn overhemd weggooit. Nee, maar volgens mij let hij daar wel goed op. Zo is hij dan hij ook wel weer. moet hij in ieder geval op letten. Ja. Zo, ik ga even weer naar Lens kijken. Ja, we, we, zit je te volgen, Ralf? Ja, ja, helemaal. helemaal. Maar, oh, maar vertel me, ja, want het is weer begonnen. Maar ja, nu heb ik je aan de praat. Dus, nee. Maar, maar want ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt dan. Nou, ik had niet verwacht dat hij zo enorm clean zou komen. Nee, dat hij alles toe zou geven bijna, Ja. Ja, ja, ook zijn, zijn streken naar zijn ex-collega's toe. Naar een vrouw ja. van een ex-collega van hem. Ja. Die, die, ja, die heeft, hij heeft al die mensen toch allemaal als enorme leugenaars neergezet. Ja. En, en ook zijn vroegere dokter Ferrari, die, die had hij ja. opgehemeld. Ja, daar zegt hij nu ook van. Ja, ja, ja. Hij, hij komt... Nou ja, ik, ik zou zeggen, het is een... Een total coming-out. Nou, niet helemaal, vind ik. Maar daar gaat straks Geo van Langs Lijn... nog wel eventjes uh, zijn, zijn licht over laten schijnen. Maar ja. zijn, zijn uh, oud-collega, uh, Max van Heeswijk... die had ik net aan de telefoon, die zegt... Uh, ik verwacht eigenlijk dat hij nog wel even gaat uitleggen... hoe dat met de organisaties om hem heen ging. Want die moesten hem toch eigenlijk een beetje helpen... wil hij uh, ja. uh, altijd op de goede momenten clean zijn en dat soort dingen. Ja. Maar ja, we hebben nu een uur gehad, er ja. komt morgen nog anderhalf uur, ja. Komt, ja. nu nog een half uur. En morgen uurtje. nog een uur, en, ja. En ik moet zeggen, ik moet even die mevrouw Winfrey een enorm compliment geven, want ook met die, met die stukjes beeld tussendoor, ja. van wat hij vroeger allemaal beweerd heeft en zo, ze, ze, ze pakt hem niet met handschoentjes aan. Hoor. Ze doet het goed, hè? Ja, echt, het is werkelijk wonderbaar. Ik vind het ook heel knap. En het laatste wat mij dan weer opvalt, wat hij gezegd heeft... is dat hij er spijt van heeft, dat hij, want hij is ziek ge geweest, heeft kanker overwonnen. En dat hij ja. eigenlijk spijt heeft dat hij daarna weer teruggekomen is. Weer is gaan wielrennen. Want daarna ja. uh, moest hij opeens zichzelf natuurlijk zo keihard gaan verdedigen. Als hij weg was gebleven, hadden ze hem misschien wel met rust gelaten. Ja, ja, ja. ja. ja. Overigens, uh, ik, ik hoor heel vaak mensen wel in mijn omgeving ook, en ik heb ook wel eens gelezen in, in kranten... dat hij, hij, hij geeft zichzelf volledig credit voor het overwinnen van die kanker. Hè? Ja, ja, ja. En ja. heel veel mensen die die kanker niet kunnen overwinnen... Ja. ergeren zich daar nog eens aan. Hè? Ja, want dat zou impliceren dat zij niet hard genoeg hun ja. best doen om het te overwinnen. Ja, ja ik, zou, ik zou als ik hem was, toch ook zijn doktoren... He, zijn omgeving ja. en, en de medicijnfabrikanten en de radiologen enzovoort. Die zou ik toch ook eens een complimentje geven. Ja. Maar goed, ik vind het een sluit het ander niet uit. Je kunt keihard werken om kanker te overwinnen en daar trots op zijn. En ja. toch ook vinden dat de dokters goed werk hebben gedaan. En toch ook vinden ja, en... dat mensen die het niet lukt geen... ja. niet, niet falen of iets dergelijks. Ja, maar dat hoor nou. ik hem nooit zeggen. Nee, ja, daar zit dan weer. Maar volgens mij is hij helemaal sorry, niet sorry, zo genuanceerd. Zoals jij het zegt, nee. nee. Dat moet je nu gaan leren, weer. Ja. meer nuance. Dat, ik denk dat het zijn opdracht voor de komende jaren is. Laat ik eens wat genuanceerd leren, denk ik. Nou, hij zegt ook, ik moet heel hard, uh, heel hard bezig gaan... om weer uh, respect terug te winnen van bepaalde mensen... Ja. of uh, in ieder geval mijn schuld te betuigen. Ik vraag me wel even af, ook in, in het licht van dit verhaal een beetje, Ralf... want we hadden het net over die wederopstanding... Ja. Je zegt, uh, de vraag van Andrea was... stel, er is een wederopstanding, hoe weet mijn vrouw mij dan weer terug te vinden? Uh, jij zegt, dat is geen probleem, ze weet je altijd terug te vinden. Maar wat nu als je liever niet wil dat bepaalde mensen je terugvinden? Daar is Ralf Ochs of sprakeloos van... of hij zit nu gewoon helemaal naar Lens Armstrong te kijken. Dat kan ook natuurlijk. Vroeg ik me een beetje af. Nee, Goed, mocht hij ja, is weggevallen, de lijn is, uh, is afgebroken. Dat kan ook af en toe uh, gebeuren. Nou, uh, misschien dat de lijn met Ralf nog weer wederop staat. Misschien ook niet. Je kunt in ieder geval over allerlei onderwerpen... vragen en antwoorden nog bellen naar 0800-1121. Of je christens en moeders bent...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 De jongen. En er is Leven na de dood. Een conferentie die uh, in de vorm van een liedje uiteindelijk gewoon een hitje werd. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Zo uh, wil Co. weten wie eigenlijk al die spelden in de overhemden doet die hij koopt. Want altijd als hij overhemden uit de verpakking haalt, zitten er een heleboel spelden, plasticjes en kartonnetjes in. En hij wil weten wie dat allemaal heeft ingepakt. Uh, Sonja wil weten waar het piepje vandaan komt... om één minuut over vier iedere nacht uh, vanaf de plank boven haar bed... waar haar geluidsboxen staan. En sinds kort ook een nieuwe telefoon. En sinds die telefoon daar staat komt er dus iedere nacht een drie seconden durend piepje of toetertje van die planken. En wat zou dat kunnen zijn, wil zij graag weten. Helen wil weten waarom Kroes haar vooral voorkomt bij negroïde mensen. Martin vraagt zich af hoe het kan dat de marathon van Gramsbergen werd geschaatst op zoek slecht ijs. Amour wil weten waarom hij als hij zijn telefoon op zijn borst legt zo'n druk op de borst voelt. En Richard wil weten waarom de bronstijd voor de ijzertijd kwam. 0800 1121. Als je een antwoord weet op een van de vragen, meneer Van Gelderen. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Ik, ik heb een antwoord een beetje uh, voor, voor Siemens Ja. Uh, en ook die meneer Ebbingen, die begon al met uh, het goede antwoord uh, uitgegeven. geven. Hij is uh, ervaringsdeskundige. Ja. Ik helemaal niet. Oh. Maar, uh, <laughs> maar het is het gevoel van vrijheid. Uh, dat, uh, uh, kijk, de mensen vroeger, die, uh, die, die waren gebonden aan hun werk, aan, aan de plaatsen. Ja. En ineens is daar ijs overal. En dan kun je uh, een houtje onderbinnen, of een stukje been... Ja. en je kunt op het volgende dorp komen... En, uh, en je kunt de families gaan bezoeken... en je kunt je vrienden met je vrienden wedstrijden organiseren. Dus het een enorm gevoel van vrijheid. Er waren geen fietsen, er waren geen auto's. Uh, uh, en, en, en je kon ergens komen. Dus, dus ja, men maakte daar natuurlijk uh, ge gebruik van, hè? En is, het dan, is dat in ons soort collectieve geheugen, blijft dat, dan, blijft dat dan hangen... dat we nog steeds nu allemaal denken, ja, ja, ijs, ijs. Ja, nou, ik dan niet helemaal. Ik wel, meneer maar... van Gelderen. Nou, geweldig. En ik heb maar... daar vier minuten, heb ik alleen nog maar ijsklompjes in mijn schaatsen... en wil ik weer naar binnen, maar die eerste vier minuten zijn zo leuk. Ja, ja, ja. ja maar het hoort natuurlijk bij het hele verleden van ons... He, en er zijn er echt heel veel voorbeelden van dat dominee's op de schaats uh, de, de gemeenteleden gingen bezoeken, dat, er, uh, dat er natuurlijk, je kon een centje verdienen als je als je een wedstrijdje aanlegde. En voor, voor armere mensen was dat natuurlijk geweldig. Hè? En was je geïnformeerd, dan kon je op zondag natuurlijk niet uh, met een wedstrijd meedoen. Want nee. dat ging dan om geld. Hè? Ja, oh ja, maar, nee, dat die, kan niet. Die, die, ja. Die, diezelfde vrijheidsdrang was er natuurlijk wel. Uh, ik kom zelf uit Rotterdam. Oh. De, uh, ik weet van mijn vader... dat die... Uh, uh, gingen ze vice versa naar Gouda. En dan was het de kunst... om uh, een goudse pijp mee te nemen... en die dan heel veilig weer terug te brengen. Hè, als je dat lukte. Dus dat je niet gevallen was... en dat die intussen niet gebroken was. Dat waren hele proze dingen, uh, dan, dan, dan kon, je, kon je die wedstrijd winnen... tussen Gouda en Rotterdam, dat was een, een, een standaard. Hè? Elke oud-Rotterdammer, die deed daar, ja, ver voor de oorlog natuurlijk, uh, aan mee. Ja. Uh, dus, maar, dus, maar meneer uh, Van waarom heeft u dat niet geërfd, Orven? erft, geërfd. Meneer Van Gelderen, die telefoonlijnen hier, hè? soms is het... De, de, nou, in ieder geval, gelder, het spijt me, de verbinding uh, werd verbroken. Ik denk dat we net een tunnel inschaatsten. Hans, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Hartstikke leuk, jongen, dat ik je weer aan de lijn heb. Tenminste, nou. alweer een jaren geleden. Nee, <lacht> maar ik heb een vraagje. Ja. Ja. Het is uh, zo dat ik. Uh, vorig jaar. Ja. zou ik met. Uh, gewoon een picknicken, weet je wel. Dus ik heb de avond ervoor. Heb ik een heb ik gewoon zo'n zo, zo zo uh, Friesland fles, zo'n petfles met een schroefdop. Ja. Die heb ik gevuld met thee. Ja. Met hete, met hete thee, oh, met honing, zonder suiker. Ja. Nou, en die heb ik er weggezet. En de andere dag blijkt die fles helemaal tot aan, wij spreken tot drie tot drie kwart van de lengte teruggekrompen te zijn. Ja. En ik, nou, dat is zo'n eigenaardig dingetje, want er is volgens mij helemaal geen vloeistof ontsnapt. Dus daar gaat een liter in. Ja. En ik snap wat ik van, Ik heb ze bewaard. Hè? Ik heb er bij de beide fles, <laughs> Ik vond dat zo verbazend. Nou, en uh, die vraag ik me af: hoe kan het nou? Dat gewoon als je hete vloeistof. Van zeg maar. Kokende, kokend water. Ik heb zo'n. Zo Noem je dat? Zo'n koker. Zo'n thermos... Een waterkoker. Later ja En uh, ik heb gewoon de thee. Uh, he, dat? Ik, ben, ik, ik ben een uh, Lapsang-Shuchong-type. Uh, uh, uh, oh, ja. En dan Hop, ja dat is een type thee. Ja. Dat giet je, dat, dat, daar zet je dan thee van, zeg maar. En oh. uh, Hop, en ik zet het weg. En, en ik, ik, ik verbaas me dat nog eens een jaar of. Het is al ander jaar geleden geweest. En Elfsted is een Maar ik verbaas me nog over waarom die fles dan zo gekromp is. Die petfles. Maar, die... maar Hans. Ja. Iets dat warm wordt, dat zet uit. En iets dat koud wordt, krimpt. Ja, dat Kijk, ik mee. weet niet veel, maar... Maar hoe kan het nou dat je gewoon... Ik denk, ik neem gewoon die liter. Hè? Of die, zeg maar die waterkoker. Wat ja. is dat? Uh, vijf... Dat is, ja... Die, die, die, ik denk, ik, ik, die kan je. Er zit een goede schroefdop op. Hè? Dat is ja. een vuurzoonfles, zo'n zo blauwe dop. Ik, ik denk, maar Hans. Dekenen, ja? Iets dat warm wordt, zet uit. Dus iets dat kouder wordt, dat krimpt. Dus, dus... Ja, maar, die, maar dat plastic, oké, okay, dat kan krimpen. Maar daar is. Volgens mij helemaal geen vloeistof aan ontsnapt. Ook niks. Want ik heb dat dingetje gedaan. Nou, het is een wonderbaarlijk ding. Ik, ik verbaas me nog steeds. Die thee, die hoeveelheid thee, is nee. er niet uit ontsnapt. Nee, maar het wordt wel minder, want het wordt gewoon kleiner. Ja, de, de, de, zeg maar de dikte van de, van de fles, He, die kan... Die nee, de kan, fles blijft wel hetzelfde, nee, nee, maar de thee, is, de moleculen dus van die... de thee hebben meer ruimte nodig. Die worden groot woord, en dus wordt de thee in, in, maar in verhouding de groter. Van, waar, blijft die, waar blijft die hete thee dan? Ik, dat snap ik enigszins. Nee, de moleculetjes gaan dichter bij elkaar zitten. Maar de, ik heb er een liter in gedaan, dat kan, ja. dat, dat, maar daar kan, kan toch geen liter, daar blijft geen liter in hangen kan kan ik me niet voorstellen. Ik heb een, ik heb een standaard, uh, hoe heet dat, noem je dat, gewoon zo'n zo, zo, Ik zet normaal thee, hè, met, met een zakje een uh, souchong. Uh, zo'n zo, zo, zo, zo zo stalen dingetje weet je wel, zo'n zo ei, dat, wat ik voor de helft vul, hè, en, dat, en, dan, en dan zet het helemaal uit, dan is dat, dat hele dat hele eitje is gevuld met blaadjes. Nou, daar heb ik, ik heb keurig tegen ze. Op één basis van liter. Hans, je hebt ook helemaal gelijk. Ik moet geen antwoorden geven. Mensen met verstand van zaken moeten antwoorden geven. 0800-1121. Maar het feit blijft gewoon dat het volume. van een liter naar pakweg. minder dan drie kwart liter terug. Oh, dat is wel heel veel. Dat is echt veel. Dat vind ik echt. Ik heb allebei de flessen. Ja. Ach, nou ja, nu gaat je zou bijna denken dat ik het expres doe, maar dat is echt niet waar. We hebben gewoon een beetje bevroren telefoonlijnen. Ineke, goedenacht. Ik heb een kleine aanvulling op meneer Van Gelderen. Dat ijs, dat was ook een soort vrijplaats. Want op het vasteland gelden de stadsregels, fatsoensregels. Jongens konden niet in contact komen met hun geliefde meisje. En dan op het ijs, dan gold dat ineens niet meer. Ik herinner me nog, ik ben ook van 35, net als die meneer die de Elfstedentocht gereden heeft dat wij een buurvrouw hadden die kon zwieren, die kon in het rots... Ja, ja. Maar dat ja. kon bijna niemand, alleen de schoonmaker van de school... Oh. Nou, op, op het land zou zij daar niet zo makkelijk contact mee gezocht hebben. Op het ijs was dat allemaal oké. Okay. En uh, ik denk dat daar ook, hè, mede door de dingen die meneer Van Gelderen gezegd heeft... dat wij dan met z'n allen zo, uh, zo dol op dat ijs zijn. En in het collectieve geheugen, zoals jij zegt, uh, vastgeprikt hebben. En ja hoor, als er ijs is, moeten we allemaal zo nodig op het ijs dus, dus, uh... maar of je, wacht even hoor, of juridische regels daar dan ook niet golden, dat, dat weet ik niet. Daar, uh, daar zou iemand anders nog iets over moeten zeggen, maar je snapt wat ik bedoel. bedoel de standen en, de, en het fatsoen en zo. Ja, nee, dat ja. begrijp ik helemaal, maar ik ben nu even benieuwd, Ineke. Ja. Of je ook ging schaatsen voor de leuke jongens. Oh nee hoor, ik ben precies als jij. En Dan had ik mijn schaatsen aan en dan had ik koude voetjes en ik moest plassen. En dan ging ik meteen er weer uit. Dan zei ik altijd, ik, ik zorg wel voor de soep en de chocola, maar ik zie, ik zie mij niet op het ijs. Nee, nee, nee, nee. Maar ik kan mijn wel zus, heel goed wel. schaatsen. Ja, dat kan ik ook niet. Nee. Oh ja, ik wel. Ja. Mijn, zus, mijn zuster wel, maar ik niet. Oh. Maar goed, dat wil ik even kwijt. Dankjewel. Nee, jij heel erg bedankt, Ineke. Fijne nacht nog. Oké, okay, insgelijke Daag. Dag. Willem. Willem. Hoi. Hey. Hé hey Willem. Ik weet wel iets over dat ijs nog. Nou, vertel. In de, in de 18e eeuw uh, werden uh, we de wetten uitgevaardigd. En die waren alleen op land geldig. Dat was een klein idiot in de wetgeving. Oh, en als er dan ijs lag, gingen we allemaal met schaatsen het water op... en dan konden we, hoefden we ons niet meer aan de wet het, te houden. Het, ja, het was niet uh, de wetten golden op het water <laughs> uh, en op het land. Maar ijs was niks voor geregeld, dus als je handel deed op het ijs... dan hoefde je daar geen belasting over te betalen. <laughs> en uh, je hoeft hier niet aan de geldende wetten te houden. Kijk, dat zijn nog eens goede verhalen. En dat, uh, ja, nou ja, het, het leuke is dat er vorige week... een heel uitgebreid stukje over in een landelijk uh, nieuwsblad stond... Dan werd dat keurig omschreven. Ah, wat leuk. Ja, dat is en, ook uh, een, ja, leuk om te weten. Ik ja. vond het ook wel leuk. Ik wist het ook niet. Ik heb het even rustig zitten lezen. <laughs> en wat die, wat die thee betreft... Uh, ja. De fles vervormt. Als je een liter uh, kalkende thee in zo'n fles doet... dan blijft er ongeveer 0,9 van over. En de fles krimpt, maar die vervormt ook mee. Dus als je als je hand zou meten hoeveel eruit kwam... ...keurig met een maatje, dan kwam hij erachter dat er ongeveer 0,9 liter overblijft. Oh. En verdwijnt er inderdaad geen thee. Maar het lijkt alsof hij heel plat wordt, maar hij wordt ook iets breder en langer. Oh, oké. Okay. Maar, maar, maar het is toch zo dat de moleculen, als het koud wordt, de moleculen ja. dichter bij elkaar gaan staan? Ja, vriend. Want, ja, want, want ik, ik kreeg heel terecht, was er iemand op de chat die zei... ...ja, maar hoho, ho, als je een, uh, een glazen fles uh, gevuld met water in de, in de vriezer legt, dan zet het uit... Dan ontploft ja, de kles. Het heet de, de, de, de, de, de, de vloeistof krimpt tot aan het vriespunt. En onder het vriespunt zet het eruit. Oh, hè, wat een toestand allemaal ook. Ja. Goed, ik ben weer helemaal bij. Dank je wel. Weet ja, je, nog raden wat ik omheld word. Ah, ben je geladen? Uh, ja, voor de helft nog. Oh, voor de helft nog. Uh, en er zit voor de helft, zit er iets uh, in de... Uh, even raad wat hij rijdt, voor de mensen die het niet kennen. Vrachtwagenchauffeur, onderweg met iets in de laadbak. Kun je het eten? Hmm. Uh, ja, in een bepaalde vorm wel. In maar dan... deze vorm dat ik het bij me heb, is het niet. Zijn het suikerbieten? Wat zeg je? Of het suikerbieten zijn? Nee. Zijn het koffiebonen? Nee. Nee, je, uh, kan, je kan het rijdend lossen. Uh, is het vloeistof? Nee. Maar ja, er zit wel iets vloeistof bij, maar... Overstandsdeel is geen vloeistof. Um, je kunt het rijdend lossen. Dat klinkt interessant. Ja. In principe kun je alles natuurlijk rijdend lossen. Nou, met iedere kilometer dat ik rij, heb ik minder, heb ik minder bij me. Rij je met strooisout? Ja, klopt. Echt? Ja. Ben je aan het strooien? Ja. Uh, ik ben nu klaar, is het nu uit en ik ga terug. Ik ga naar mijn dichtje. Ah, Willem. Ja. Bedankt. Oh. Ja, nee, voor het strooien, niet voor het gesprek. Oh. Nee, nee ja. want het is, ik, ben het, ik, maar ik vraag me dat altijd af. Want zoals nu, dan ligt er overal sneeuw. Ja. En dan moet er gestrooid worden. Maar waar komen dan al die mensen vandaan die gaan strooien? Wat doet die dan de rest van het jaar? Zit je. Zit je... Uh, dat, oh, dat kan ik je wel uitleggen. Dat zijn, oh. uh, die komen vaak uit de aannemer uit, de wegenbouw. Ja. Maar transportbedrijven die in zand en handelen. En uh, heel veel uh, ZZP'ers, zeg maar. Maar, maar wordt het, gaat dan, wanneer gaat dan bij jou de telefoon dat je moet gaan strooien? Kan dat midden in de nacht zijn? Uh, ja, dat, dat, je bent in principe hoor je 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Heb je dan een strooisoutbuzzer? Uh, nee hoor, nee, ik heb oh. gewoon een mobiele telefoon. Heb je altijd je mobiele telefoon aanstaan? Uh, in dit geval wel, ja. Kijk, als het 10 graden boven nul is, dreigend warm water... dan weet ik zelf ook wel dat er ingebeld wordt. Oh, Oké, okay. dus je, vanaf dat het 1 graden is, denk je... nou, laat ik voor de zekerheid mijn telefoon oh ja, aanzetten vanavond. Ja, als je dat een paar jaar doet, dan weet je ongeveer hoe dat, uh, dat werkt. Oké, okay. en, dan, en dan heb je tijd ook om te strooien... omdat, je, ja. omdat het door de vrieskou, uh, hebben mensen minder... Uh, sneeuw. Wat? Of sneeuw. Ja, dat, maar da daardoor is er even minder werk in de aannemerijtoestand. Ja. Klopt. Oh. En, uh, nou, dat vind ik maar, toch klopt. leuk om te weten. Ja, maar we hebben een eigen spullen. En uh, ja, de, uh, zoals je staat die, je uh, huurt alleen de auto's zien. En, uh, de vrouwen staan daar en die jongens rijden er en die krijgen zo'n link erop en dan gaat ze al in en die rijden rond en zetten ze er weer op. Oh ja. En uh, nou vraag ik me altijd af, want de schilder die heeft thuis nooit zelfse plintjes geschilderd. Ja. Heb jij je eigen oprijlaan al ingezout, gepekeld? Ja. Jazeker. Toch wel, hè? Dat is wat we doen. Ja, eerst even eerst. je eigen. Doe je dat ook met je, met je strooisout-truk? Uh, ja, uh, laat ik het zo zeggen, op de zaak wel. <laughs> maar niet thuis? Nee, nee dat, uh, het gaat zo'n rommel <laughs> als je dat voor je, voor je huis gaat doen. Oh, oké, okay. dit is echt voor de wegen. Hè? echt voor de wegen, ja. Willem, ik vind het leuk om te weten, dankjewel. Nou, graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Ojoei. Doeg! Henk, goeienacht. Ja, goeiedag. Dag Henk. Ja, ik, uh, ik luister al een poosje naar uw programma over het schaatsen. En ik, uh, ik ben nog steeds, uh, ik ben 60 jaar, ik ben nog steeds actief wedstrijdschaatsen, schaatser, En lid van, uh, ruim 30 jaar lid van de Elfstedenvereniging. Oh. Ik ja. ben voor het eerst in december naar de ledenvergadering geweest. En ik weet wel iets van de inloting af. Ah, wat goed. Nou, vertel. Want de man van Sinem wil graag de Elfstedentocht schaatsen. Ja, er is uh, weinig kans voor. Uh, oh. dus, uh, je kunt je aanmelden als lid en dan kom je dus, dan kom je dus in die loterij terecht. En dat is om het jaar dat je ingeloord wordt. Maar ik ben uh, in de 70 e jaren al lid geworden toen ik uh, goed begon te schaatsen. Yeah. En uh, zodoende heb ik een laag lidmaatschapnummer En ik kreeg elk jaar uh, een nieuwe pas voor de deelname... En daar staat ook een uh, startnummer op. En daar zak, zak ik elk jaar mee. Ik ben uh, ondertussen bij de eerste 1000 starters voor de, voor de toertocht. Oh, want er schrijven zich mensen en uit deze... en uh, overlijden mensen en zo. Dus wordt steeds een. Ja, uh... ja je, zakt, je zakt steeds in die startlijst doordat oudere uh, mensen uh, stoppen met uh, ja. lidmaatschap. Maar als u en... dus 91 wordt, dan mag u waarschijnlijk als eerste starten. Tegen die ja, dat, tijd. Uh, dat, die, uh, die plan heb ik niet. Uh, ik heb hem uh, drie keer gereden. Jeurtje. En ik heb hem afgelopen uh, februari met, met de trainingsgroep ook bijna rondgereden. Uh, we zijn in februari in Sneek gestart. En uh, s'avonds in Leeuwen gestopt uit uh, veiligheidsoverweging. Maar ik heb dus uh, wel ervaring ermee. En we hebben een hele mooie dag gehad. Met uh, een met zonnetje erbij. En doordat ik dus al, uh, al in de 70-jarige lid ben geworden, heb ik dus altijd startrecht. Goh. En, de, en die grens, die grens ligt uh, ergens in de 1986, 1987, toen het aantal leden van 16.000 bereikt werd. Ja. En, uh, en die daarna lid geworden zijn, die hebben dus elk jaar met die loting te maken. Oh ja. Maar dat is ook wat. Dan komt er dan eindelijk, komt hij er en dan mag je niet meedoen. Ja, je weet van tevoren, die mensen die ingeloord zijn, die weten nu al eh, dat ze dan wel kunnen starten. Ja. En, en volgend jaar niet, dan komt de andere groep, die wordt dan ingeloord. Ja, precies, maar dat vind ik wel, nou ja, oké. Okay, maar... maar als hij dus nu komt, dan weten de mensen de weten al van ja, ik ben aan de beurt of ik ben niet aan de ja. beurt. Ja, ja. En die gaan zitten hopen, doe maar niet, doe maar niet, doe maar niet, doe maar volgend jaar, doe maar volgend jaar. Ja, iedereen wil graag schaatsen. En er zijn ook andere tochten. En uh, als je schaatsen wilt, kun je ook andere tochten uh, reden. En weet u dan misschien hoe het, hoe het kan gebeuren... zoals in Gramsbergen, dat er dan een marathon wordt geschaatst... en dat dan, terwijl ze bezig zijn, pas blijkt hoe slecht het ijs is? Uh, nou, ik ben er niet bij geweest. Ik nee. ben gisteravond wel als toeschouwer bij Haaksbergen geweest. Oh. En uh, ik heb wel ervaring met dat soort wedstrijden... Ja. En, uh, het ijslaagje is heel dun. Ik uh, neem aan dat uh, Gramsbergen een onderlaag van asfalt heeft. Ja, of beton. beton maar, ja. uh, als je aan de kant staat dan kun je zien dat er een peloton van uh, 60, 70 marathonschaatsers... met een snelheid boven de 40 km per uur uh, door de bocht vliegt. En die rijden daar dus een uur lang voluit. En als je dan ziet dat Gary Hekman, dat is de, de grootste... De ...bijna de zwaarste schaatsen van het hele peloton... Ja. ...met uh, ik denk over de 100 kilo... ...en die, uh, die rijden daar uh, twee rondjes per minuut... ...met die snelheid rijden ze daar over de baan... Mm -hmm. ...en er komen geweldige krachten open... ...en dan is het geen wonder dat een laagje ijs van 3 tot 4 centimeter dik... ...dat het uh, aan stuk gereden wordt... ...eerst komen de basne... ...en als er, uh, als er maar vaak genoeg uh, met die snelheid doorgereden wordt... Dan, dan, vliegen, dan kunnen een stuk nooit vliegen En dat heb ik met een Sintelbaan in Veenoord... waar morgen de wedstrijd of vandaag dus de wedstrijd is... Ja. heb ik daar ook wel meer gemaakt. Dat als dan, er, was de, er was een wedstrijd overdag. Niet eens een marathonwedstrijd, er was een afvalwedstrijd. En dan als de zon erop schijnt... en met de onderlaag van Sintelbaan... dan wordt dat ijs ook van, van de onderkant ook dunner. En dan eh, heb ik ook meer gemaakt dat er stukken ijs eruit vliegen. Maar dat, maar dat weten ze dan toch van tevoren, ja, maar je wil graag een wedstrijd uh, houden en uh, dit is een Vierdaagse nu, maar die nu bezig is. Ja. En je, ja, iedereen wil schaatsen dus en je probeert het en uh, de baan is goedgekeurd, de KNSB. maar dit kon je niet helemaal van tevoren overzien. Oké, okay, soms dan pakt het nog net iets slechter uit dan uh, ja, ja. dat je... Ja, is vandaag uh, net iets, of uh, gisteravond, net iets slechter uitgepakt als, uh, ja, als uh, verwacht werd. Ja. ja. Ja, jammer is dat toch. En, en ik wil nog opmerken dat ja. vandaag het vandaag ook precies 50 jaar geleden is... dat de Elfstenen toch verreden is. Oh. De, de, de mensen die hem toen uitgereden ja. hebben... Dat 63. Is iemand uit, Sorry. iemand hier uit de buurt heb ik gisteravond ook gesproken. Die gaat er naartoe. Dat is vandaag die reunie in Hinderlo. Ja. Ja. Mooi, hè? Ja, dat is mooi. Ja, maar u, is reed hem niet, u reed hem niet in 63? Nee, toen was ik nog maar 11 jaar oud. Oh ja. Nou, wees blij, geloof ik. Ja. Ja ik, uh, ja, ik ben wel blij dat we die omstandigheden nog niet meer gemaakt ja, hebben. Precies. Want dat gaat ook ten koste van de gezondheid. Met, uh, zoals uh, Reinier Paping, die ja. heeft, uh, ook later hulpklachten gekregen en zo. Ja. ja, dan zet je wel even iets aan de kant. Ja. En, en um, uh, nog één vraagje. Uh, Giet het om, denkt u? Ja, dat is nog niet te bekijken. Uh, we hebben hier in het oosten van Nederland uh, te veel sneeuw op deze. En uh, kan in andere delen van Nederland... Uh, kan het kan een laagje sneeuw iets minder zijn... maar dat, uh, dat is voor je eerst voor de aangroei van het ijs. Ah, nou dan wachten we het nog even af. Bedankt. Ja. ja. Goedenacht ja. nog. Ja, ja. Daar dag. Dag. Geo Lippens is aangeschoven. Die weet natuurlijk uh, alles van wielrennen... en die zal zo dadelijk zijn licht even laten schijnen... over het interview -view dat Oprah had met Lance Armstrong. Maar eerst cold as ice. Uit de jaren 70, hè? cold as ice van Forerunner... naar aanleiding van al het praten over schaatsen en de schaatskoorts... en de marathon in Gramsbergen. We hebben gewoon de vragen in Nachtzusters zoals gebruikelijk, en de antwoorden. En die kun je nog gewoon tot zes uur doorgeven via 0800 1121. Maar de afgelopen anderhalf uur uh, vond er natuurlijk ook nog iets anders plaats. Namelijk het gesprek van Oprah Winfrey met Lance Armstrong. En uh, na heel veel ontkenningen van de kant van uh, Lance Armstrong... gaf hij dan tegen Oprah Winfrey vandaag, of eigenlijk eerder opgenomen... maar we zagen het nu, toe, ja, ik heb verboden middelen gebruikt. Gebruikt. Geo Lippens is van langs de lijn en weet nou wel bijna alles van wielrennen, mag ik zeggen. Ja. Ik zou het niet durven zeggen, want van wielrennen weet je nooit alles. Dat blijkt, nee, maar weer. Dat blijkt nu in ieder geval. Ja. Uh, natuurlijk zit op Langs Lijn, uh, bij Langs Lijn op de redactie... ook een uh, ploeg mee te kijken en mee te bloggen... en uh, uh, ja alles uh, bij te houden. En Gio, hoe vond jij het... Ik vond ten eerste, vond ik, maar ik ben natuurlijk geen uh, sportjournalist... dat Oprah Winfried zo goed deed. Ja. Dus wat vond jij daarvan? Ja, ze ja. stelde de goede vragen. Uh, ze had 115 vragen, heb ik begrepen... Uh, die zal ze niet allemaal zelf verzonnen hebben. Nee. En, uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat, dat ze uh, af en toe aardig doorvroeg. Soms ook niet, hoor. Soms kwam Armstrong wel heel makkelijk weg met een, een ontwijkend antwoord. Ja. Vooral als zij een beetje doorvroeg op namen. Michele Ferrari, hè, bekende uh, arts die met doping in verband gebracht wordt. Ja, daar zegt Armstrong twee tegenstrijdige dingen over. Van dat is een hele goede man en aan de andere kant geeft hij dan ook wel een klein beetje aan van... ja, natuurlijk was die man met het programma, het dopingprogramma bezig... maar daar wilde hij dan verder niet op ingaan. Nee. En zo waren er nog wat dingen. Emma O'Reilly, zijn verzorgster... Uh, die die echt naar alle hoeken van de kamer heeft laten zien... verbaal gesproken, die heeft hij helemaal kapot gemaakt. En daar wilde hij ook niet op doorgaan wat... Want hij had een gesprek gehad ja. met haar later weer. Wat daar nou precies in gezegd werd. Dus hij kwam af en toe iets te goed weg. Maar ik moet ja. eerlijk zeggen: het was een mooie televisie. Het begon ook vooral. Want ik, het, het vannacht, wel voor, voor de Amerikanen vanavond. Maar voor ons, vannacht werd dan het eerste deel uitgezonden. Anderhalf uur. Morgen om drie uur is er nog weer een, een uur van dit interview. Dus ik dacht: nou, dan krijgen we morgen nacht. het laatste kwartier. Krijgen we de bekentenissen. Ja. En misschien nog een traan. Had ik ook verwacht. Maar ze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 take banned substances or blood dope? Yes. Ja. In your opinion, was it humanly possible... to win the Tour de France without doping? Seven times in a row? Not in my opinion. Prachtig, hè? Klaar. De Tour de France, vind ik al, uh, ja, al zo mooi. Maar, dat, uh, dat maar als opgeren. je dat eerste minuutje hoort, gewoon klaar. Ja, dan eh? kun je gaan slapen, eigenlijk. Ja, eigenlijk hè? wel. Het, uh... Eigenlijk geeft hij alles toe... Um, in grote lijnen, en vooral wat hij zelf heeft gedaan. En daar is hij wel heel slim in, of daar zijn zijn advocaten heel slim geweest... van wijs vooral niet naar anderen, uh, sleep op dit moment even geen anderen met je mee... maar ja. beken gewoon wat je zelf gedaan hebt. En waar hij heel voorzichtig, waar hij heel voorzichtig mee omgaat is... heeft hij anderen aangezet tot het gebruik van doping. Want dat ja. zou hem nog wel eens heel zwaar kunnen worden aangerekend. Ah. En daar merk je dat hij aan alle kanten eromheen draait. Dan zegt hij, ja, ik was wel een bullebak... Maar uh, ik heb nooit tegen mensen gezegd dat ze doping moesten gebruiken... en dat ze anders uit de ploeg zouden gezet worden. Of dat ja. ze de Tour niet zouden mogen rijden. Nou sprak ik net uh, Max van Heeswijk, die dus met hem gefietst, uh, gefietst heeft. En uh, die sprak ik na een half uur. En toen zei ik, ja, waar kan het eigenlijk nog over gaan... de komende anderhalf uur van uh, wat er opgenomen is. En hij zei, van, nou ik hoop dat hij in ieder geval nog gaat vertellen... hoe hij medewerking kreeg van allerlei organisaties om hem heen. Daar draait hij dus omheen. En dat ja. is waarschijnlijk dan uh, hetgene wat jij net zei... Van, ja, ja. moet een beetje voorzichtig zijn, want dan kan hij aangeklaagd worden. of dan kan Precies. Hij dan weer, wat je heel je merkt problemen. is dat het allemaal wel heel goed geregisseerd was. Hè. Dus niet alleen de opera en haar staf, maar met name ook de Armstrong ja. zelf. Ja, heb... ze had afspraken gemaakt, dat was duidelijk. Absoluut. Ja. En, uh, ze, ze vroeg goed door, hè. daar hadden we het net al over. Uh, maar je merkt toch wel dat ze elkaar heel goed kennen. Uh, ze zitten dicht bij elkaar, hè. er zat maar een heel klein tafeltje tussen. Het was allemaal uh, ja, heel, heel, heel intiem en heel cozy... En je ziet ook dat Oprah af en toe een beetje de rol speelt... van een, uh, ja, een wijze moeder hè, die, die haar zoon uh, tot een bekend is. Uh, Ik help je. Ja, want, ja, want je moet ze nu bekennen, maar hoe Precies. doen we dit? Ja, ja, ja, ja. En wat wij wel verwacht hadden van tevoren was dat hij... Uh, want er waren wat berichten naar buiten gekomen. Onder andere de New York Times had dat geschreven. Dat hij uh, dat met de beschuldigende vinger in de richting van de UCI... Hè, de, de, de Wereldwielerbond uh, zou gaan wijzen. Ja. En dat hij zou gaan zeggen van... jongens, die hebben mij aan alle kanten beschermd. Die hebben mij geholpen. Uh, er zijn ja, testen weggemoffeld. Ja. En dat doet hij nu helemaal niet. Nu zegt hij zelfs... Uh, het zijn, iedereen weet dat het mijn vrienden niet zijn. Hij leeft op voet van de oorlog met, uh, met de UCI. Maar uh, ze hebben nooit iets gedaan uh, om, om, om, om testen te verdonkeren. Manen. Uh, nou, hij heeft geld uh, gedoneerd aan de UCI. Dat zou dan in de strijd tegen doping zijn. Hoe ja, daar kan geeft zijn? hij ook geen antwoord in waarom draait hij dat... draait hij ook een uh, beetje omheen. Ja. Dan zegt hij gewoon van ja, ik, het werd me gevraagd of ik dat wilde doen. En ik vond dat ik dat moest doen. Maar dat, ja, hij gaat absoluut niet... Ja, dat is uh, heel uh, omslachtig inderdaad om dat, om dat nog te zeggen. Hij zegt ook, dat viel mij op... Ja, het is gewoon een kwestie van goed plannen. Ja, dopinggebruik. ja. ja. En, en, en Tijdens en de is testen schoon zijn. En dan, uh, maar ja, dan hoor ik weer kenners zeggen dat kan helemaal niet... want je moet wel een beetje weten dan wanneer er getest wordt en dat ja. soort dingen. hij geeft aan van ja, er werd in mijn tijd... in begintijd werd er alleen tijdens de wedstrijden getest. Later pas kwam die out of competition controles bij Nog veel later, zegt hij, 2008 ja. kwam dat bloedpaspoort. Hij zegt, en toen was het ook afgelopen. Want dat vond ik ook wel opmerkelijk, dat hij duidelijk aangeeft... er is een split tussen de tours die hij gewonnen heeft... Ja. En zijn herintreden in het peloton 2009, 2010, waarvan hij zegt: toen heb ik absoluut niet meer gebruikt. Maar toen werd hij toch nog steeds tweede of derde? derde. derde? Ja. Het dus ja, kan toch helemaal zeggen... niet op die leeftijd zonder... Nou, nee, van... ik, ik heb daar ook grote twijfels <laughs> aan. En ik denk dat heel veel mensen daar twijfels aan hebben. Uh, maar dat is dus blijkbaar wel weer een antwoord waarvan hij weet... oké, okay, dat kan ik wel geven zonder dat ik daar last mee krijg. Ja. Um, hij heeft um, een aantal jaren geleden, bijna zeven jaar geleden... heeft hij glashard ontkend dat hij ooit doping zou hebben gebruikt. Ja. Onder Ede. Nou zou je zeggen, nou dan is hij dus nu mooi nat, want hij geeft nu alles toe. Maar uh, die verjaringstermijn is voor dat soort delicten in Amerika vijf jaar, vreemd ja. genoeg. Ja. Dus daar komt hij mee weg. Ja. Hij, hij zal niet achter slot en grendel uh, gezet worden op basis van die mijn die hij gepleegd heeft. Zoals dat bijvoorbeeld in de tijd wel met Marion Jones, hè, die, die Amerikaanse sprinster die 100 meter loper ja. uh, gebeurd is. Hè. Die, die is een half jaar de bak in verdwenen, gewoon omdat ze mijn had gepleegd. Wat betekent dit nu voor de wielenwereld, dit gesprek en deze bekentenissen... Ik wou bijna zeggen het einde van een, van een duistere periode. Maar ik denk ja. dat het einde er nog steeds niet is. Want er komen nog wel meer zaken. In Italië is op dit moment nog een zaak bezig. Uh, Padua, hè, dat is een beroemde zaak. Dat draait ook weer rond die Ferrari. Vandaar ook dat Armstrong waarschijnlijk ook heel voorzichtig, voorzichtig. is geweest... met het gebruiken ja. van die naam. Uh, daar verwacht ik toch echt nog wel wat uit. En in Spanje speelt het hele verhaal rond die Dr. Fuentes. Daar komt nu een rechtszaak. En ook dat gaat binnenkort spelen. Dus ik denk dat er nog wel meer komt. Maar het is wel een hele belangrijke stap. Het is ja. toch de belangrijkste man, de belangrijkste fraudeur... om het maar zo te zeggen... die op dit moment gewoon glashart zegt dat hij gelogen heeft. En dat, dat is wel heel duidelijk. En die ook aan iedereen zijn excuus maakt. En ook heel duidelijk erbij zet... ik zal de rest van mijn leven hiervoor moeten boeten. Ja. Ja, want, want uh, ja, behalve dan... hij heeft mensen aangeklaagd. Hij heeft, tegen mensen, hij heeft op mensen gescholden van... het zijn allemaal leugenaars en ze ja. proberen me zwart te maken. Ja. En dus, uh, dus, dus we weten wel ook wat een goede leugenaar Lance Armstrong is. Dus dat, we weten niet meer wat we nu moeten geloven. Zelfs van daarvan het hele geeft hij aan ja. hè, van hoe makkelijk dat was. Ja, ja je ontkent ja. gewoon. En hij zegt ook van ja, dat, zo ben ik opgevoed. Dat is een beetje meegekomen. Uh, ja, jonge moeder. Uh, altijd moeten knokken tegen alles met de rug tegen de muur gestaan. Hij zegt op het moment dat ik aangevallen word... Dat ik me bedreigd vo uh, voel, ja, dan, dan bal ik de vuisten en dan, uh, dan begin ik te vechten. Ja. En ja. hij zegt dat hij er heel veel spijt van heeft. Ja. Ja, nou, Ik zag nog een vooruitblik voor morgennacht. Dan gaat het over zijn moeder, over zijn kind, over uh, Strong. Uh... Het emo-verhaal. Ja, en, en toen zag ik bijna een traan. Dus denk je uh, dat die morgen als het kunnen. Dat, komt er ik misschien... Ik denk dat we morgen de, de niet de meer de traan. geweldigste onthullingen krijgen. Zoals nee. we dat nu wel... Nou ja, onthullingen, maar in ieder geval... de Duidelijkheid, De bekentenis. Morgen krijgen we het emotionele stuk, heb ik het idee. Ja. Maar we zouden morgen wel weer verrast kunnen worden... Ja. En nu waren we verrast dat het, uh, de kern eigenlijk Zo snel al een tijdje was. Wie weet, zit er morgen op het eind misschien iets heel spannends. Ja. Zit er een team van langs de lijn weer mee te kijken, en te knippen? En, te, en ook weer live blog allemaal ja, te we volgen, het alles volgen. Totdat uh, het klaar is. Nou, Hartstikke goed. Dankjewel, Geo-Lippers, dat je even aangeschoven bent. En uh, tot zover het verhaal Lens Armstrong. Morgennacht dus om drie uur het uh, tweede en laatste deel van het interview van Lens Armstrong met Oprah Winfrey. En straks na vijf. Uur, nog een uur lang gewoon nachtzuster met vragen en antwoorden. Dus blijf vooral bellen als je rondloopt met een vraag... of een antwoord weet op een van de vragen die eerder gesteld werd. Zo bijvoorbeeld de vraag van Richard... waarom kwam eigenlijk eerst de bronstijd en toen de ijzertijd... terwijl ijzer er eerder was dan brons. Blijf bellen. 0800-1121.